Het is vandaag 7 november 2006 van. sabbatschalom zingen. En we willen starten met het zingen van het Shema. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Shemkevat Malguto Leolam.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 moet Jahwe uw God vrezen en dienen en bij zijn naam zweren. Amen. En dan wil ik gelijk een zevenvraag voor deze bijeenkomst. We willen Psalm 92 zingen. Tof Leo Adonai. Dat is de Sabbatspsalm, wordt hij wel genoemd. Ademik, die gaat de parasje voorlezen. De eeuwige vertoonde zich aan Abraham in de eikenbossen van Malmke. Terwijl hij bij de ingang van zijn tent zat op het heetst van de dag. Plots zag hij drie mannen. Hij liep ze tegemoet en zei, Heren, ga mijn tent niet voorbij. Laat mij wat water voor u halen, opdat uw voeten gewassen worden. Rust onder deze boom en laat ons eten alvorens u verder trekt. De drie mannen namen zijn aanbod aan en Abraham bereidde hun... Het eten en drinken en hij stond bij hen onder de boom terwijl zij af. Ze zeiden tegen hem, waar is Sarah uw vrouw? En hij antwoordde, daar in de tent. En een van de mannen zei, over een jaar kom ik hier terug en dan zal uw vrouw Sarah een zoon hebben. Sarah hoorde dit en lachte in zichzelf en zei, zou ik, nu al een oude vrouw ben, nog kinderen krijgen? Ook Abraham is immers al een oude man. De eeuwige zei tegen Abraham, waarom lacht Sarah zo? Gelooft zij dat er echt iets te wonderlijks is voor de eeuwige? Zoals gezegd zal Sarah over een jaar een zoon hebben gebaard." De mannen waren klaar en maakten zich op om weg te gaan. En ze gingen richting Sodom. De eeuwige sprak zal ik voor Abraham verborgen houden wat ik voornemens ben te gaan doen. Uit Abraham zal een groot en machtig volk worden en door hem zullen alle volken van de aardigen gezegend worden. Dus zei de eeuwige tegen Abraham, er wordt gezegd dat de misdaden van de inwoners van Sodom en Gomorra te groot zijn om te dragen. Ik wil echter zelf zien of het echt zo is. En ik zal afdalen naar Sodom en Gomorrah om dit te beoordelen. Als het echt zo erg is als gezegd wordt, zal ik Sodom en Gomorrah vernietigen. Abraham kwam en vroeg aan de eeuwige, gaat u dan ook de rechtvaardigen vernietigen, tezamen met de zondaars? Er zijn misschien wel vijftig rechtvaardigen in de steden, Sodom en Gomorrah. zou u de plaatsen geen vergiffenis kunnen schenken, omwille van deze vijftig. De eeuwige stemde toe, zeggende Als ik vijftig rechtvaardigen vind, zal ik de plaatsen niet vernietigen omwille van deze vijftig. Maar Abraham vroeg aan de eeuwige Misschien ontbreken er wel vijf. Zou je dan toch de steden vernietigen ondanks dat er vijfenveertig rechtvaardigen zijn? De eeuwige stemde toe, zeggende als er 45 lichtvaardigen zijn, zal ik het plaatsen niet vernietigen omwille van deze 45. Maar Abraham vroeg aan de eeuwige, misschien zijn er maar 40 te vinden. De eeuwige zei, omwille van deze 40 zal ik het niet doen. Maar Abraham vroeg aan de eeuwige, laat u niet boos worden dat ik nogmaals vraag, maar misschien zijn er maar 30 te vinden. De eeuwige zei: Omwille van deze dertig zal ik het niet doen. Maar Abraham zei tot de eeuwige: Nu ik mij al verstout heb tot u te spreken, maar misschien zijn er maar twintig te vinden. Hij antwoordde: Ik zal de plaatsen niet vernietigen omwille van deze twintig. Maar Abraham vroeg aan de eeuwige: Laat u niet boos worden dat ik nogmaals vraag, maar misschien zijn er maar tien te vinden. De eeuwige zei: Omwille van tien zal ik het niet doen. En de eeuwige ging heen. De twee engelen kwamen s'avonds in Sodom aan. Lot, die in de stadspoort zat, zag hen en nodigde hen uit in zijn huis. Maar zij ze zeiden, wij willen liever op straat overnachten. Maar Lot drong aan, zodat zij hun intrek namen in zijn huis en bij hem aten. In de avond verzamelden de mannen van Sodom zich bij het huis... Van Lot en Rippen, waar zijn die mannen die vanavond bij u zijn gekomen? Breng hen naar buiten. En Lot ging het huis uit naar de mannen van Sodom toe en sloot de deur van zijn huis achter zich om zijn gasten te beschermen. Hij zei, deze mensen zijn mijn gasten. Doet u hen geen kwaad? Maar de mannen van Sodom riepen, ga weg. Jij woont hier nog niet zo lang. En je bent een vreemdeling, waarom wil jij ons vertellen wat wij moeten doen? Nu zullen wij jou nog meer kwaad doen dan je gasten. En zij drongen op tegen Lot om de deur open te breken. Toen strekte de gasten van Lot hun hand uit en brachten Lot naar binnen en sloten de deur. De gasten, boodschappers van de eeuwige, sloegen de mannen van Sodom met blindheid en zeiden tegen Lot, Wie zijn hier nog, uw familie? Breng uw zonen, schoonzonen en dochters naar buiten Sodom, want de eeuwige heeft ons gestuurd om deze plaats te vernietigen. En Lot deed wat de boodschappers hem zeiden, maar zijn schoonzoons, die getrouwd waren met de dochters van Lot, geloofden hem niet en bleven achter. Toen zij buiten de stad waren, zeiden de boodschappers, red uw leven en dat van uw familie. Kijk niet om en vlucht de bergen in, omdat u niet te ondergaat. Maar Lot zei tot de eeuwige, ik kan niet de bergen ingaan. Laat mij vluchten naar de kleine stad die verderop is. De eeuwige stemde toe en Lot vluchtte naar de stad Zoar. De eeuwige liet het zwavel en vuur regenen over Sodom en Gomorra en over de gehele vlakte. En de vrouw van Lot keek wel achterom en veranderde in een zoutpilaar. De eeuwige bedacht Sarah zoals hij beloofd had en zij kreeg een zoon. De jongen werd op de achtste dag besneden en Abraham noemde hem Isaac. Toen de jongen opgroeide verlangde Sarah van Abraham dat hij Hagar en haar zoon weg zou sturen. Abraham wilde dit niet doen omwille van zijn zoon Ismaël. De eeuwige zei, door Isaac zullen je nakomelingen namen krijgen. Maar ook de zoon van Hagar zal het tot een volk maken, want hij is jouw nakomeling. Het was in die tijd dat Abraham en Abimelech de koning van Gerar, elkaar verwijten maakten over het gebruik van een waterbron. Zij wilden echter geen ruzie maken om het gebruik van de bron en dus gaf Abraham zeven schapen aan Abimelech, zodat er geen ruzie zou komen en de plaats heet Perseba. De bron van de zeven, want zeven schapen had Abraham aan Abimele gegeven. God besloot Abraham op de proef te stellen en eh, riep: Abraham, en hij antwoordde: Hier ben ik. Hij zei: Neem je zoon, je enige, waarvan je houdt, Isaac, en ga naar het land Moria, naar een berg die ik je zal wijzen, en breng hem daar en offer hem voor mij. Abraham stond s'morgens op, en zadelde zijn ezel, nam zijn zoon Isaac en ging op weg naar de berg Moria. Op de derde dag zag hij de plaats. En hij nam hout, mes en vuur mee om een offer te brengen. Isaac zei tegen Abraham: We hebben vuur, en hout en een mes voor een offer. Maar waar is het lam voor het offer? En Abraham antwoordde: God zal ons het offer toewijzen, mijn zoon. Bovenop de berg Moria bouwde Abraham een altaar, schikte het hout en Abraham bond zijn zoon Isaac vast op het altaar. Abraham nam het mes op om zijn zoon te offeren, zoals de eeuwige hem bevolen had. Maar een engel van de eeuwige riep hem toe: Abraham, Abraham! En hij zei: Hier ben ik. En de engel zei: Steek je hand niet uit met de jongen. Abraham keek en zag een ram die met zijn horens vast zat in de struik, en Abraham offerde de ram in plaats van Isaac. De eeuwige beloonde Abraham, omdat hij geluisterd had naar de opdracht van de eeuwige, en zei, je nakomelingen zullen zijn als de sterren aan de hemel. Met het volk dat uit jou voortkomt, zullen alle volken op aarde zich gelukkig prijzen omdat jij naar mijn stem hebt geluisterd. Abraham en Isaac daalden af van de berg en gingen op weg naar Berseba en Abraham vestigde zich in Berseba. Zal ik nog Psalm 113 voorlezen. Halleluja, loof dienaren van Yahweh, loof de naam van Yahweh. De naam van Yahweh zij geloofd, van nu aan tot in eeuwigheid. Van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zij de naam van Yahweh geprezen. Yahweh is verheven boven alle heilige volken. Boven de hemel is zijn heerlijkheid. Die is als Yahweh, onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag ziet in de hemel en op de aarde, die de geringe opricht uit het stof, de arme verheft uit het vuil, om hem te doen zitten bij edelen, bij de edelen van zijn volk, die de onvruchtbare doet wonen in haar gezin, een blijde moeder van kinderen. Halleluja. Dan willen we een aantal liederen zingen, en dat is Maak ons tot een stralend dicht, de woestijn zal bloeien en de een die mij ziet. Willen we samen bidden. Amen. Ik wil het hebben over het onderwijs van Rabbi Yeshua. Ja, wat hij zelf zegt, is dat alles wat hij zegt, alles wat hij doet, dat heeft hij de vaders horen zeggen of zien doen. En daarom is het onderwijs van Yeshua is zo ontzettend belangrijk. Mozes heeft hem ook van aangezicht tot aangezicht gezien, staat er. Ook al wel dat later in de Bijbel staat dat niemand God kan zien, toch staat er heel duidelijk in de Bijbel dat Mozes... Van aangezicht tot aangezicht met hem sprak. En ook daardoor dat zijn aangezicht zo verlicht was, staat er, he, dat de Israëlieten konden hem niet aankijken. En vroegen hem om dus een bedekking op zijn gezicht te leggen. Yeshua die sprak ook met hem, en ik denk ook van aangezicht tot aangezicht. En die heeft ontzettend veel belangrijke lessen geleerd. Ja, de profeten hebben ook veel lessen doorgegeven. Maar ik denk wat Mozes en wat Yeshua doorgegeven hebben, ja, dat is het meest belangrijke in de Bijbel. En vooral wat Yeshua ons duidelijk heeft gemaakt, ja, dat zijn zulke kostbare lessen. Ik denk dat we daar niet genoeg bij stil kunnen staan. En daarom wil ik daar weer aandacht aan besteden. Gelijkenissen, maar ook andere lessen die hij behandelt. We beginnen met de overspelige vrouw. Yeshua echter ging naar de overlijfbergstaten in Johannes 8... Vers 1. En s morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en hij onderwees hen. En dat Griekse woord als didasco. Didactiek zit erin. Een bekend woord als het over onderwijs gaat. Dan wil je onderwijs geven op een didactische manier. En ik denk dat hij ja, dé, dé echte didactische manier had om te onderwijzen. Ja, je zou verlangen dat je ook die gave had die hij had. En dat staat dan ook in het Griekse, het is leren om met anderen te praten, om hen te instrueren, didactische toespraken te houden en om leraar te zijn. Nou, met name nummer twee viel mij enorm op, het instrueren. En dus echt zijn we dus niet alleen dingen leren, dus dingen vertellen hoe het in elkaar zit of hoe het moet. Maar ook de instructie geven van hoe je dat nou doet. Ja, want je kunt wel dingen doen, maar je moet ook snappen waarom je iets doet. En je moet dat ook begrijpen, je moet dat... Nemen. En dan pas, als je het echt goed begrijpt, kun je het ook toepassen. Dat vond ik zelf ook altijd ontzettend belangrijk om dus de achtergronden te laten zien. Van ja, waarom werkt iets nou zoals het werkt? En waarom is dat nou zo? Welke, welke natuurwetten zitten erachter? Waarom is dat allemaal? En als ze dat eenmaal snappen, dan snappen ze ook bepaalde principes die ze toe moeten passen. En ik denk dat hij dat ook gedaan heeft. Hij heeft laten zien. voor eens luisteren, zo en zo heeft de vader tot mij gesproken en dat laten zien... En ik wil dat jullie weten wat hij bedoelde. Ik wil echt dat, dat jullie de achtergrond kennen van wat er nou geschreven staat in het Oude Testament, zoals wij het noemen in de Tanach of in de Torah. Hij zit dus in de tempel, hij is aan het onderwijzen en hij wordt gestoord door de schriftverleden en de fariseeën, want die brachten een vrouw bij hem die op het overspel betrapt was. Wat krijg je dan? Dan krijg je dus op dezelfde plek waar dat gebeurt, heb je dus ineens... Een rechtzaak. En dat was normaal in het Hebreeuwse. Dus je hebt ineens, een rabbi wordt geconfronteerd met onrecht. En hem wordt raad gevraagd, hem wordt recht gevraagd. Was niks bijzonders. Ze brengen hem, een vrouw, in het midden. En ze gaan met z'n allen om haar heen staan. En ze zeggen tegen Yeshua, meester, deze vrouw is op hete dag betrapt bij het pleeg van overspel. Nou, aangezien ze met een hele club zijn, is al aan het... De eis van de Torah voldaan dat er minstens twee of drie getuigen moeten zijn om iemand dus aan te klagen. Nou, daar hebben ze aan voldaan. Dus ze weten zeker, moest luisteren, wat ze zeggen. Dat klopt, want we zijn er met z'n allen getuigen van geweest. We hebben haar echt op hete daad betrapt bij het plegen van het overspel. Nou, dan is er een groot probleem. Dat zeggen ze ook. In de wet heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan! Wat zegt u? Nou, dat is best moeilijk, want je staat daar dus in de tempel. Je bent aan het prediken, je bent aan het onderwijs geven. En ineens word je erg uitgerukt, en word je eigenlijk gevraagd om recht te spreken. En niet zomaar recht te spreken. Nee, je moet oordelen over leven en dood. Want dat houden ze hem voor. Mozes heeft gezegd, moest luisteren, er is maar één vonnis en dat is de doodstraf. Maar ze weten dat Jesseoën nogal eens afwijkt, volgens hun, van wat Mozes zegt. Hij wijkt helemaal niet af, maar dat denken ze. Dus willen ze heel graag weten van, ja, wat zegt u dan? Gaat u ook mee in dat vonnis? Gaat u ook mee gooien? Leviticus 20, vers 10 staat, een man die met de vrouw van iemand anders overspel pleegt, die met de vrouw van zijn naaste overspel pleegt, moet zeker gedood worden, de overspeler en de overspielster. Deuteronomie 22, vers 22, wanneer ergens een man aangetroffen wordt, terwijl hij met een vrouw slaapt, die met een andere man getrouwd is, dan moeten zij beide sterven. De man die met de vrouw geslapen heeft en de vrouw. Zo moet u het kwaad uit Israël wegdoen. Dus het ging niet over zomaar een flauwe kulletje. Nee, het gaat echt over kwaad wat Israël aantast. En dat moet weggesneden worden, zou je zeggen. Nee, net als een kwaad gezwel verwijderd moet worden uit het lichaam, zo moet ook dit moet uit het lichaam van Israël gesneden worden. Moet eruit gehaald worden. Dus ze komen echt met de Torah voor me luisteren, dit is het gebod. En het wordt er verschillende keren gezegd in de Torah, dus God meent het echt. Maar ze hadden een bijbedoeling. En dat staat hier ook in vers 6. Ze zeiden ze om hem te verzoeken, omdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Dan gebeurt er iets heel aparts. Yeshua die bukt zich en gaat schrijven met zijn vinger in de aarde. Nou, een hele vreemde reactie zou je zeggen. Waarom doet hij dat nou? Waarom gaat hij nou niet in op die beschuldigingen? Waarom gaat hij geen vragen stellen? Waarom confronteert hij die vrouw niet met wat er gebeurd is? Helemaal niets. Het enige wat hij doet is hij bukt en gaat schrijven in de aarde. Maar ze stoppen niet. Ze bleven hem vragen. En dan richt hij zich op en dan zegt hij tegen hen, wie van u zonder zonde is, laat die dan als eerste de steen op haar werpen. En ook dat was volgens de Torah. Want de getuigen die als aanbrenger kwamen, die moesten de eerste stenen gooien. Dus je kon ook niet zomaar iemand aanbrengen. Nee, je had in je achterhoofd, ja maar luister, als ik dat doe en dat heeft gevolgen, dat betekent dat dat ik dus ook die gevolgen moet uitvoeren. Dus je bent niet alleen aanbrengen, je bent ook gelijk beul. Om het in onze woorden te zeggen. En dat maakt het aanbrengen best wel moeilijk. Ook, natuurlijk er zullen er zeker mensen zijn geweest die, dat, die daar plezier in hadden, maar de meeste mensen die schrikken daarvoor terug. Ze zeggen: ja, ja, nou, maar luisteren, uh, ja, dat wil ik niet. Nee, dat wil ik niet. Dus je moet behoorlijk stevig in je schoenen staan om ook als aanbrenger te fungeren in dat systeem. Maar dat waren ze. En hij bukt zich opnieuw, Yeshua, en hij begint weer te schrijven in de aarde. Maar degene die dus de aanbrengers waren, die horen dit allemaal, wat hij zegt. En die raken in hun geweten overtuigd dat er iets aan de hand is. En ze gaan weg. De een naar de andere. Te beginnen bij de oudste tot de laatste, staat er. En Yeshua werd alleen achtergelaten. En de vrouw die dus beschuldigd was van overspel die in het midden stond. En Yeshua die kijkt eraan. Hij richt zich op. En hij zegt tegen die vrouw, vrouw. Waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? Ja, blijkbaar niet, want er was helemaal niemand meer. Alleen hij en die vrouw staan daar nog. En ze zei, niemand, heren. En Yeshua zei tegen haar, ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Maar hier wordt heel veel over gesproken, maar helaas wordt het niet uitgelegd... op de manier zoals het werkelijk in de Bijbel staat... En waarin dus echt gegrond is in de Torah. De christenen zeggen: Zien we wel? Yeshua stelt de wet buiten werking. Hij veroordeelt de vrouw niet. Dus met andere woorden: van ze mag gewoon verder gaan met haar leven. Al die wetten die geschreven staan in de Torah, die zijn dus ongedaan gemaakt. Die zijn weg. Want dat zegt Yeshua hier zo. Is dat zo? Nou, dan gaan we daar even naar kijken. Of dat werkelijk zo is dat Yeshua zegt: Oké. Okay, ik veroordeel jou niet, je mag gewoon weglopen, er is niks aan de hand. Wat ik al zei, een rabbi is op lesgeven en die wordt geconfronteerd met een rechtszaak. Het was heel normaal, het gebeurde regelmatig, dus het was geen wereldschokkende gebeurtenis. Nee, dat was gewoon zoals ingesteld was bij Mozes. Dat was een getrapt systeem. Mozes had de algehele leiding voor grote zaken die bij God gebracht moesten worden. En daaronder zaten dus allemaal leiders... Van duizend, van honderd, van vijftig enzovoort. Die mensen werden allemaal geconfronteerd met rechtszaakjes. Of rechtszaken, na gelang ze groter werden, werden ze aan de hogere doorgegeven. Gewoon een goed rechtssysteem. En dat is hier dus ook zo. Dus er wordt gewoon gebruik gemaakt van de instellingen die Mozes ingesteld heeft. Conform de Torah. En daar maken ze gebruik van. Dus hij was een gekend rabbi. En er wordt aangesproken door de schriftgeer en de fariseeën moest luisteren, wij weten dat u rabbi bent en dus u bent gerechtigd om een rechtszaak uit te voeren. En dit was niet zomaar een rechtszaak, maar dit ging over leven en dood. Maar dat waren die rabbis gewend. Kijk naar nou de gebeurtenissen rond Stefanus, er wordt recht gesproken en het vonnis wordt gelijk uitgevoerd door de jood. Dus het is niet zo dat Constant Semmer dus voor doodvondsten naar de Romeinen werd gegaan, nee... Ook de joden voerden nog steeds hun eigen vonnissen uit, gebaseerd op, het, op de Torah. En dat werd gewoon gedaan en de Romeinen die stonden daartoe. Maar hier klopte er iets niet. De wet spreekt heel duidelijk, hebben we ook gezien, bij overspel van overspeler en overspelster. Er moeten minstens twee mensen betrokken zijn bij overspel. Dus Yeshua wordt vanaf het begin geconfronteerd met een valse aanklacht om hem te verzoeken. Want ze komen niet met een overspeler en een overspelser, Ze komen alleen met de overspelster. En dat geeft aan dat van het allereerste begin af de rechtszaak onrechtmatig was. Het was een onrechtzaak in plaats van een rechtszaak. En Yeshua weet dat vanaf het allereerste begin. En omdat hij dat weet begint hij in de aarde te schrijven. En dat is cruciaal. En als je niet weet wat hij aan het doen was daar zo, dan snap je ook van deze hele rechtszaak, snap je helemaal niets. Want wat doet hij? Dat zie je aan de getuigen. De getuigen die schrikken, ze wisten waar het over ging, want ze kenden dit de nacht en ze wisten zichzelf schuldig. Ze snapten wat hij aan het doen was. Want hij was hun namen in de aarde aan het schrijven van de aangevers. Want dat staat in Jeremia 17 vers 13, Yahweh, hoop van Israël, allen die u verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven, want ze hebben de bron van het levende water, Yahweh, verlaten. En dat hebben ze gedaan, want ze baseren zich op een klein stukje van de Torah en hopen dat Yeshua dus recht gaat spreken op een valse aanklacht. En dan keer je je eigen dus af van Yahweh. En het waren schriftelijke en fariseeën, dus mensen die de wet kenden. Mensen die dus moesten lesgeven vanuit de Torah. En die dus de Torah verminken om te proberen een rabbi te laten struiken. Nou dat is gewoon zo ontzettend vals. En het is ook zo geweldig mooi dat Yeshua hun dus verslaat op hun eigen terrein. En dat hij zegt, moest luisteren, jullie kennen allemaal wat er geschreven staat. En ik begin alvast jullie namen te schrijven in de aarde. En ze moeten zich echt weesloos geschrokken zijn. En ze snapten van, dit gaat fout, dit gaat fout. En daarom vertrekken ze de een naar de ander. De zegt, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Maar ja, alleen al die aanklacht was al vol met zonde. Dus er was niemand daar zo zonder zonder. Ze waren er allemaal in meegegaan. Die beschuldiging van het overspel was al een dermate grote overtreding, want dat ging over leven en dood. Als hij erin meegegaan was, dan werd zij dus gedood, terwijl dus de aanklacht niet klopte. En er was iedereen schuldig geweest. Ook Yeshua was dan schuldig geweest. Eigenlijk aan een soort moord, want het was gewoon een valse beschuldiging. Maar wat was de rol van de getuigen bij het betrappen ervan? Wat is er gebeurd? Het staat er allemaal niet bij. Maar je hebt wel je vragen erover. Van hoe komt het dat die fariseeën en de schriftgeleerden wisten dat er wat aan de hand was? Wie was erbij betrokken? Wie was die tweede persoon? Was dat een van de farizeeën? Was dat een van de schriftgeleerden? Was dat een hooggepaas persoon? Zijn die mensen van tevoren gewaarschuwd? Dus dat moet, het verhaal moet veel groter zijn als wat hier beschreven staat. Dat zijn allemaal dingen die in een rechtszaak naar voren moeten komen. Van wat er allemaal precies gebeurd is, dat staat hier allemaal niet beschreven. Ze hoopten eigenlijk dat met zo min mogelijk gegevens het vonnis vast zou staan. En welk vonnis hij ook uit zou vaardigen, is Joer zo altijd de verkeerd gevonden hebben. Dus hij was altijd, was hij dus de verkeerde persoon geweest. Maar doordat hij dus teruggrijpt op wat er geschreven staat... en gaat doen wat er geschreven staat... dus zijn namen in de aarde schrijven... deinden ze terug voor de consequenties van hun gedrag... en van hun rol in deze rechtszaak. En ze gaan weg. Ze weten dat ze verloren hebben. Ze weten dat de kennis van Yeshua... van de Tenach... groter is dan hunzelf. En dat ze dus gewoon... geen enkele aanklacht meer over hebben. Dus de rechtszaak was gewoon vals... Er was geen geldige rechtszaak mogelijk, want het klopte gewoon niet volgens het Hebreeuwse recht. Dat betekent dat Yeshua die mocht en hij kon niet veroordelen. Dat kwam hem niet toe, want de rechtszaak was vals. Dus hij, kon, dus hij spreekt haar niet vrij wat gezegd wordt. Nee, er was een valse rechtszaak, dus hij mocht geen recht spreken. Dat kon niet. Maar wel mocht hij tegen die vrouw zeggen, ik laat u gaan, maar zondig niet meer. En daarmee geeft hij ook eigenlijk aan dat de wet niet weg is. Want als die wet weg zou zijn, dan had hij niet gezegd zondig niet meer. Dus dat hele verhaal zit anders in elkaar dan wat altijd verteld wordt. Ik vind het een geweldig mooi verhaal, omdat je dus ziet van ook, ja, als er iets naar voren gebracht wordt, wees alsjeblieft zeker wat je naar voren brengt. En denk goed na. Markus 3, vers 20. Ze kwamen thuis. En er opnieuw kwam er een menigte. En dat, zei dat waren Jeshua en de discipelen. En dat was dus in Capernaum, want daar woonde Jeshua. En opnieuw kwam er een menigte bijeen. Zodat ze zelfs geen tijd hadden om brood te eten. Dus ze waren weg geweest. Ze komen eigenlijk thuis om te rusten. En om in alle rust een maaltijd te nuttigen. Maar dat lukte gewoon niet. Ze werden constant benaderd door mensen, door een hele menigte zelfs. En zijn verwanten die horen dat. En die woonden in Nazareth, een dorpje verderop. En dat ging over dus zijn moeder en zijn broers. En ze gaan erop uit om hem tegen te houden. Om toch eens eventjes Yeshua op zijn vestje te tikken. Want zij zeiden hij is buiten zichzelf. Nou, als je kijkt in de grondtekst, dan staat er eigenlijk van hij is gek dat is eigenlijk wat er staat buiten zichzelf gek zijn helemaal uit zijn positie totaal ontspoord zou je zeggen en de schriften die uit Jeruzalem gekomen waren die zeiden hij heeft bij Elzebul en door de aanvoerder van de demonen drijft hij de demonen uit dus er gebeuren hier twee dingen hij is dus bezig met de menigte om die dus te onderwijzen en te genezen. Dan komen zijn verwanten die komen. En daar wordt hij door aangevallen. En dat krijgt ook nog eens een keer te maken met aanvallen. Van schriftverleden die uit Jeruzalem gekomen waren. En die komen met verwanten. Zeggen dan nog dat hij gek is. Maar deze die gaan een stapje verder. Die zeggen hij heeft bij Elzebul. En dat is eigenlijk Baal. En door de aanvoerder van de demonen. De heer van de heren zeiden ze. Werd Baal genoemd. treft hij de demonen uit. En dat is een verschrikkelijk iets, om dus iets te doen en te zeggen wat volledig ingaat tegen het woord van God. En Jezus laat het daar ook niet bij. Hij roept die schriftleden bij zich en hij zegt tegen hen, hoe kan de Satan de Satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan het koninkrijk niet stand houden. Maar ik vind dit wel zo'n ontzettend belangrijke zin, omdat je daar goed over moet nadenken. We moet luisteren, als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, dan kan dat koninkrijk niet stand houden. Nou, waar heeft hij het over? Het koninkrijk van God is dus niet verdeeld. Dat wil hij dus zeggen. Ik moet je luisteren, het bestaat niet dat het koninkrijk van God verdeeld is. Dus wat ik doe, dat zaait ook geen verdeeldheid, maar eenheid. En de verdeeldheid is voor het koninkrijk van Satan. Maar mijn koninkrijk, het koninkrijk van mijn vader... Dat betekent, er is één God, er is één koning, er is één volk en er is één wet. Want als er twee wetten zouden zijn, een wet voor de joden en een wet voor de christenen, dan zou dat koninkrijk verdeeld zijn en dat zou niet standhouden. Dat zegt de hier. En als dit waar is, en hij zegt zelf dat wat hij zegt, dat heeft hij de vader horen zeggen, dan betekent dat dat er maar één volk is en één wet. En één koning en één God. Zoals geschreven staat in het Shema, wat we steeds zingen. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, zegt Yeshua, dan kan dat huis niet stand houden. Nou, dat klopt ook. Als de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, dan kan hij niet stand houden, maar is dat zijn einde? En dat is precies wat er gaat gebeuren met de Satan. Dat wordt ook zijn einde. Het huis van Satan zal niet stand houden, maar het koninkrijk van God zal stand houden, want dat is voor eeuwig. En daar heeft hij het over. Niemand kan het huis van een sterke binnengaan, zegt Yeshua, en zijn huis gaat roven. Als hij niet eerst de sterke bindt en dan kan hij zijn huis leeg roven. En er moeten toch wel voor goede huizen zijn om dat voor elkaar te krijgen. Voorwaar ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden. En de lasteringen die ze ook maar uitgesproken zullen hebben, zullen ook vergeven worden. Maar wie gelast dat ze hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. Nou wat zegt hij hier nou? Zij Ze zeiden, hij heeft een onreine geest. En hij werkt en hij spreekt vanuit de geest van Beelzeblom. Terwijl hij de heilige geest had. Hij had de geest van God. Dus dit is de zonde tegen de heilige geest. Dat je dus iets wat door de heilige geest gedaan wordt, aanmerkt of afschildert als van of door Satan gedaan. En waarom er zoveel... Rare dingen verteld worden over de Zondeerde Heilige Geest, weet ik niet, maar het staat hier klim en klaar wat het is. Het is gewoon iets wat door de Heilige Geest geïnitieerd wordt. Daarvan zeggen, ja, nou, dat kan niet van de Heilige Geest zijn, dat moet van de Geest van Satan zijn. Of welke afgod ze ook maar noemen. En dat is dus de de Heilige Geest, en dat zal dus ook niet vergeven worden. Dat zegt Yeshua, dat zeg ik niet, maar dat staat hier in het woord. Als hij dat afgehandeld heeft. En ik denk dat er ook niet veel commentaar is gekomen vanaf het schriftverleden. Toen kwamen zijn broers en zijn moeder. Toen kwamen dus om de hoek. En die, ja wij zouden zeggen die bellen aan. Er waren waarschijnlijk geen bellen, maar in ieder geval die stonden buiten. En ze sturen iemand naar hem toe om hem te roepen. Want die kamer of die ruimte waar hij was, was gewoon vol. En ze waarschuwen hem. Ze zeggen, meester, uw moeder en uw broers daarbuiten zoeken u. En dat was niet zomaar, maar ze wilden hem echt eventjes goed de mantel uitvegen. Want het ging zo niet meer langer. Waarom ging het niet meer langer? Hij was constant bezig met die menigte. Hij had gewoon geen tijd om te eten. had geen tijd om te rusten. Het ging ten koste van zichzelf. En dat wilden ze met alle geweld voorkomen. Het moest niet ten koste van zichzelf gaan. Maar dat was nou precies de bedoeling van de vader. Dat het ten koste van Yeshua zou gaan. Dat alles wat hij deed, moest ten koste van... ...hem zelf gaan. En daarom zegt hij ook op een gegeven moment tegen Petrus... ...als Petrus zegt, maar sluit dat het zal in de eeuwigheid niet gebeuren... ...dat u dus vermoord wordt... ...zit hij geachter met Satan, je weet niet wat je zegt. Want je weet niet wat de vader wil. En je doet niet wat de vader wil. En dat is precies wat hier ook aan de hand is. Zijn moeder en zijn broers willen hem tegenhouden... ...en willen hem eigenlijk in het normale systeem van de familie houden. Doe gewoon normaal joh. Doe gewoon mee zoals wij... En bemoei je niet zoveel met die menigte. Want je gaat eraan kapot, zouden wij zeggen. Het kost je je leven. Maar dat was nou juist de bedoeling. Het moest hem zijn leven kosten. En hij antwoordde hun en zei: Wie is mijn moeder? Of wie zijn mijn broers? Zullen ze dat gehoord hebben? Gegarandeerd. Want het valt op dat zijn moeder, die steeds al zijn woorden in haar hart bewaarde, staat er in het begin: Die is meegenomen door zijn broers. En die is ook eigenlijk, je zou bijna zeggen, die is bijna haar geloof kwijtgeraakt in wie Yeshua was en wat hij ging doen en wat hij kwam doen. En daarom zegt hij, een hele harde boodschap, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En dan kijkt hij om zich heen en dan zegt hij, kijk, mijn moeder en mijn broers. Want wie de wil van God doet, en dat deden op dat moment niet, hè? zijn moeder en zijn broers deden niet de wil van God. Degene die dat wel doet, die is mijn broeder, zegt hij, en mijn zuster, en mijn moeder. Ik vind het geweldig dat hij dus ook in dit stukje de zusters erbij betrekt, Want het is cruciaal. Want anders heb je maar een hele wankele basis te zeg ja, hij praat alleen maar over zijn moeder en over zijn broers. Maar gelukkig haalt hij ook zijn zusters erbij. We kijken naar Marcus 4, vers 21. De lamp onder de korenmaat. Hij zei ook tegen hen: de lamp wordt er niet binnengebracht om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden. Ja, dat zou raar zijn. Hè? Dus je steekt een lamp aan en dan zet je hem ergens onder, zodat niemand van het licht kan genieten. Ja, waarom zet je dan die lamp aan? Waarom steek je die dan aan? Om het licht te verduisteren? Wat slaat dat op? Nee, zegt hij, je zet een lamp op de standaard, opdat iedereen in de buurt daar iets aan heeft. Want er is niets verborgen, zegt hij, wat niet geopenbaard zou worden. Er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar het is gebeurd omdat het in het openbaar zou komen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. Net als met die lamp. Die lamp die zet je niet zomaar aan, maar die zet je op een standaard, zodat iedereen het licht kan zien. En hoe donkerder het is, hoe minder licht je nodig hebt om het echt te verlichten. Dus zelfs het kleinste lichtje wat je hebt, dus het kleinste stukje waarheid wat je hebt... dat is het waard om op de standaard gezet te worden... zodat iedereen dat licht kan zien. En dan gaat het erom... als iemand oren heeft om te horen... laat hij dan horen. Want het gaat over leven en dood. En hij zei tegen hen... let op wat u hoort. Met de maat waarmee u meet... zal er bij u gemeten worden... en aan u die hoort... zal er meer bij gegeven worden. Want wie heeft aan hem zal gegeven worden... En wie niet heeft van hem zal afgenomen worden. Zelfs wat hij heeft. Dat is een hele harde boodschap eigenlijk. Dus aan degene die veel heeft, die krijgt er nog wat extra's bij. En degene die eigenlijk bijna niks heeft, daar wordt nog van afgenomen wat hij heeft. Zodat hij echt met lege handen zal blijven staan. Nou, even kijken naar de Syrofysische Vrouw, Markers 7, vers 24. Hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Tyrus en Sidon, dus richting de zee, de Middalsche Zee. Hij komt bij een huis en hij komt daar binnen en hij wil niet dat iemand het weet. Dat staat vaker, hè? dan doet hij een wonder en dan zegt hij tegen de mensen van ja, ik wil niet dat je dat vertelt tegen iedereen, maar ik wil dat je dat verborgen houdt, maar dat kan niet verborgen blijven. En hij kon niet ja. verborgen blijven. Je kunt het licht, hij heeft het net zelf gezegd, het licht kan niet verborgen blijven, maar je moet het op de standaard zetten. En dat was met hem ook met zijn leven. Hij kon niet verborgen blijven. Want hij was het licht der wereld. Dus hij moest op de standaard staan. En hij heeft er moeite mee. Want hij wil toch steeds eigenlijk in het verborgene blijven. Maar dat kan niet. Zijn vader wil niet dat dat zo blijft. Hij moet openbaar komen. En alles wat hij doet moet openbaar komen. En dan komt er een vrouw van wie het dochtertje een onreinig geest had. Die hoort van hem. En die komt en die valt neer aan zijn voeten. En die vrouw was een Griekse ze afkomstig uit syro -Venicie. En ze vroeg hem de demon uit haar dochter uit te drijven. Dus zij wist dat over een kwade geest ging die haar dochter teisterde. En ze zal van alles geprobeerd hebben om genezen te krijgen voor haar dochter en het is niet gelukt. En ten einde raad komt ze nu bij Yeshua. Ze heeft al zoveel gehoord van Yeshua. En ja, dat hij dan ook ja, daar komt waar zij ook is, dat is natuurlijk ontzettend geweldig. En ze maakt er gebruik van. Maar ze krijgt echt een, bijna een klap in haar gezicht. Want hij zegt tegen haar, ja dat gaan we niet doen. Laat eerst de kinderen verzadigd worden. Want het is niet behoorlijk. Het is niet juist om het brood van de kinderen te nemen en naar de honden te werpen. Nee, het brood gaat eerst naar de kinderen toe en niet naar de honden. Dat moet ontzettend zeer gedaan hebben. Want zij komt daar, ze heeft haar hoop gesteld op Yeshua. En wat ze hoort van hem is, sorry mevrouw, maar u bent een hond in onze ogen. Hij is wat dat betreft dus een echte jood. En zegt, maar sluisteren, u bent heiden, dus u hoort er gewoon niet bij. U behoort bij de honden. U behoort bij de honden die buiten horen te zijn. En niet deelgenoot zijn van het koninkrijk. Een harde boodschap. En dan zie je dat er iets geweldigs gebeurt. Dus zij hoort dat en zij is zo creatief om te gaan zeggen ja ja nee is helemaal waar maar waar zitten die hondjes Ze zitten onder de tafel en als er wat van de tafel afvalt die wachten echt niet tot een van de kinderen het op gaat rapen nee de honden die schieten erop af en die eten het en als ze de kans krijgen eten ze zelfs nog van de tafel maar goed dat zegt ze niet ze heeft alleen maar over de dingen die van de tafel afvallen en Yeshua wordt erdoor geraakt. Want dit is hem pakken op de woorden die hij uitgesproken heeft. Dus ruimte pakken in de woorden die hij zegt. Dus hij zegt de woorden van zijn vader. Maar er zit al zoveel ruimte in, in die woorden. Dat zij een opening weet te vinden in die woorden. En dus van zijn woorden gebruik maakt. Om aan te tonen. Maar ik krijg ook voedsel. Ook al ben ik dan een hond. Ik mag eten van hetgene wat van de tafel afgevallen is. En hij zegt er, hij prijst haar erom. Hij zegt, omwille van dit woord, ga heen, en moest heel erg denken aan wat Paulus zegt, wordt vernieuwd in uw denken, en dat was die vrouw, hè? die heeft echt een vernieuwing in dat denken, van, hij zegt, ik hoor er niet bij, ik ben een hondje, ze had ja, verslagen weg kunnen gaan, maar dat doet ze niet, want ze ziet een opening in wat hij zegt. En ze accepteert dat ze dus weggezet wordt als een hondje, dan zegt ze, oké, okay, als ik dan een hondje ben, dan mag ik ook de dingen eten die een hondje toegeworpen worden, of die van de tafel afvallen. En dan zegt hij, alleen om dit woord, wat hij nu gesproken heeft, is de demon uit de dochter uitgegaan. En dit is dus ook het geloof. Dus gebruik maken van wat tegen je gezegd wordt. En ook al klinkt het negatief en ontzettend confronterend, toch mag dat dus een boodschap in zitten van een hoop. En daar maakt zij gebruik van. Zij draait zijn woorden niet om, maar ze maakt gebruik van zijn woorden om toch te krijgen wat ze graag wil hebben. En ze krijgt het ook. En toen ze in haar huis kwam, merkte zij dat de demon uitgegaan was en dat haar dochter op bed lag en heerlijk lag te slapen. We kijken naar de rijke jongeling. Marcus 10 was 17 en toen naar de buiten ging om op weg te gaan... Snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beerven? Geweldig, hè? Dus hij komt, hij wil eigenlijk ja, naar zijn werk gaan, zou je bijna zeggen. Hij komt buiten en er komt iemand om hem afrennen en die valt voor hem op de knieën en die roept hem ook nog eens een keer met een hele goede boodschap: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beerven? Nou, een mooier begin van de dag kun je bijna niet hebben, zou je zeggen. Wees, hoe gaat er iets anders mee om? Hij krijgt echt een beetje een boos antwoord: Waarom noemt hij mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. Hij wees de eer wat de mensen wilden brengen aan hem, wees hij af. Want ze moesten, namelijk God moesten ze eren, zijn vader moesten ze eren. En daarom zegt hij ook steeds, ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik heb uw naam bekendgemaakt bij de mensen. En daarom reageert hij zo fel hier zo. Waarom noemt u mij goed? Niemand is er goed, behalve één, namelijk God. God de Vader. U kent de geboden, zegt hij tegen die man. Die ken je toch? Ik ben jouw, jouw God. Er is voor jou geen andere God voor mijn aangezicht. En daar begint hij mee. Dat is het eerste gebod. Het eerste wat aangehaald wordt in het schema. Ik vind het zo verpand dat, dat, dus, dat hij daarmee begint. Ze zeggen altijd van nee, hij begint over die andere gebod. Nee, dit is het eerste gebod waar hij mee begint. Want dat zegt hij toch? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Dus hij houdt hem zelf het eerste gebod voor en dan zegt hij, u kent de geboden, u hoort dit te kennen. U hoort dit te weten als Jood zijnde. Want u bent opgevoed met de Torah. En dit is de basis van de Torah. Dat hoor je te weten. En, je zult geen overspel plegen, je zult niet doden, je zult niet stelen, je zult geen valse tuinen afleggen. Je zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. En dan zegt die jongen iets heel moois. Hij zegt, meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af aan. Ik ben er goed in opgevoed, zegt hij. En ik heb het ook gedaan. Ik heb gedaan wat het schema betekent. Ik heb geluisterd en ik heb gedaan. En het land. Het land echt bij Shua. Het doet hem wat. Want hij kijkt hem aan en had hem lief. En dat is niet zomaar lief, maar hij had hem echt lief. En hij zegt tegen de jongeling, één ding ontbreekt, ga heen en verkoop alles wat je hebt. En geef het aan de armen. En je zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar dat wil hij wel. Hij wil dus dat die jongen alles verkoopt wat hij heeft, het uitdeelt aan de armen, en dat hij hem volgt, en dat hij dan ja, een leven krijgt van dat Yeshua voor hem zorgt. En ga je dat aan? Doe je dat? Wil je dat? De jongen niet. Hij werd heel verdrietig over dat woord. En ging bedroefd weg. De reden ervoor staat erbij. Want hij had heel veel bezittingen. Hij was met andere woorden erg rijk. En dan zegt Jezus wat. Hij kijkt rond. Iedereen die er op dat moment bij stond. En hij zegt tegen zijn discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten. Het koninkrijk van God binnengaan? Dat is bijna niet mogelijk, zeg ik. En de discipelen die verbaasden zich over zijn woorden. Want ze. Ja. Dat werd nooit gezegd eigenlijk. Ze waren altijd welkom. De rijken waren met name ontzettend welkom in de tempel en bij de fariseeën en bij de schriftverdelen. Die werden ja, ontzettend naar de ogen gekeken. Die werden ontzettend aangehaald, zou je zeggen. Dus dit is een beetje een, een, een rare boodschap. Zij zijn niet gewend. Maar de die zegt, kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen het koninkrijk van God binnengaan. En dan zegt hij een zin, er wordt ook heel veel over gesproken, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Nou, ze zeggen dus dat kamelen in die tijd niet in Israël kwamen. Die waren daar gewoon niet. Dus sowieso kan het woord wat er staat, kan geen kameel zijn geweest. Dus moet dat een dromedaris zijn geweest? En het oog van de naald, ja als je dus denkt aan een dromedaris en het oog van de naald, dus niet echt makkelijk, maar er is ook een andere verklaring en ze zeggen dat heeft te maken met de poort. Er was in de poort een paar grote deuren, maar daar zat ook een klein poortje, een klinket noemen wij dat in het Nederlands. En daar kon dus iemand zonder al te veel bagage kon dan naar binnen. Maar een, een dromedaris daar doorheen, ja dat ga je niet lukken. Dat was niet mogelijk. En dat werd ook het oog van de naald genoemd. Ja. Daar zijn de meningen erg over verdeeld. Dus ik heb ook nog deze. Dan zie je dat het niet mogelijk is: van hebben ze dan een tamelijk grote naald, maar dan nog is het, het is gewoon niet mogelijk dat zo'n beest door het oog van de naald gaat. En de discipelen die zijn echt neergeslagen. En ze zeggen tegen elkaar: ja, ja dan is het eigenlijk wie, wie kan er dan zalig worden? Want ja, wie is, er dan, wie is dan niet rijk? Hè? Wat is dan de rijkdom? Wat, als hij zegt dat je alles moet afgeven en dat je hem moet volgen, ja, dan is het begrip rijkdom heb je dan al heel snel. Want wie is er in staat om alles af te leggen en alles af te geven en Yeshua sure te volgen? En maar hopen dat hij dus krijgt wat je nodig hebt voor je dagelijks onderhoud. Maar Yeshua sure kijkt het aan en zegt: Ja, bij de mensen is dat onmogelijk. Maar het is gelukkig niet onmogelijk bij God. Bij God is alles mogelijk. Alle dingen. Nou, hier wordt heel veel over gesproken. Ik heb van de week een beetje zitten lezen wat er allemaal over gesproken werd. Je wordt verschrikkelijk verdrietig over wat er gezegd wordt in de refectorische kerken. Want daar zeggen ze dus: van ja, hier is dus wat Yeshua zegt. Dat de mens dus helemaal niets kan. Maar dat staat er niet. De zegt ten eerste dat het moeilijk is dat er geen op rijkdomen vertrouwen dat het koninkrijk van God binnengaat. Hij zegt niet dat het onmogelijk is. Dat zegt hij niet. Hij zegt wel, hij maakt een vergelijking met een domenaris door het oog van de naald, dat het heel erg moeilijk is. Maar hij zegt niet dat het onmogelijk is. Nee, het is moeilijk om dat te doen. En wat ze eigenlijk zeggen, en dat staat ook bij verschillende dominees, dat ze zeggen, maar luisteren, bij de mens is het gewoon helemaal onmogelijk. Bij de mens kan helemaal niks. En waarom zegt God dan dat we ons moeten bekeren? Waarom dat God steeds de profeten zegt, luister, kies dan een hele migraïne En dat we ons moeten bekeren en dat we ons moeten omdraaien. En dat zou dan allemaal niet waar zijn, als dit waar is, dat het dus onmogelijk is en dat de mens helemaal niets kan. Nee, zegt de de mens heeft geen vrije wil meer. Ik vind het zoiets verschrikkelijks. Ze kiezen van alles. Ze hebben geen moeite om... Kiezen wat ze gaan eten, wat ze gaan drinken, welke kleur auto ze kiezen, wat van huis, noem maar op. Alles kiezen ze, behalve de meest belangrijke keuze die ze moeten maken in hun leven. En dat is, willen jullie God gaan dienen? Willen jullie gaan doen wat God van je vraagt? En wil je je leven overgeven? En zo overgeven dat je moet erkennen dat je echt gewassen moet worden door het bloed van Yeshua. Anders red je het niet. En iemand zal op een gegeven moment moeten zeggen, ja, dat wil ik. En dan zie je, dat staat ook in het woord, dat die keuze die je gemaakt hebt, dat je die niet kan maken zonder leiding van de Heilige Geest. Maar dat is achteraf. En je moet niet gaan zitten rommelen in dingen achteraf. Je moet het niet moeilijker gaan maken voor de mensen als dat het is. En dat doet Yeshua ook niet. Petrus die begint tegen Yeshua te zeggen, ja... Hey, en zo is Petrus natuurlijk, uh, moet je even luisteren, hè? we hebben echt alles verlaten. Hè? We hebben onze boot in de steek gelaten, we hebben onze vader en moeder in de steek gelaten, mijn broer, ze noemen alles. Mijn beroep en we zijn u gevolgd. U heeft alleen maar gezegd van volg mij en we zijn u gevolgd. We hebben alles achtergelaten. Nou, dat is een mooi voorbeeld denk ik. Als hij zegt, moet luisteren, laat alles achter en volg mij. Nou, dat hebben ze gedaan. Ze hebben gewoon gedaan wat hij hier staat. Dan zegt hij tegen die rijke jongeling. En dan geeft Yeshua weer een heel mooi antwoord. Hij zegt, voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie of hij ontvangt. Honderdvoudig. Nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen, dat krijg je erbij. En in de wereld die komt, het eeuwige leven. Dus hij erkent het, hij zegt nee, dat klopt, jullie hebben alles gedaan wat ik gevraagd heb aan die rijke jongeling, maar jullie zullen ook die beloning krijgen, hij doet het niet voor niets. Maar, zegt hij, veel eerste zullen de laatste zijn en veel laatste zullen de eerste zijn. Dus ga niet denken dat omdat jullie dus als eerste waren, dat jullie dan ook steeds de eerste zullen zijn, nee, het zou ook best kunnen zijn dat jullie de laatste zullen zijn. En dat er dus anderen zijn die de laatste waren, die dan eerder zullen zijn. De volgende dag, toen ze uit Betania gingen, kreeg hij honger. Marcus 11 vers 12. Hij ziet in de verte een vijgenboom. Die had nog bladeren, dus hij gaat erheen om te kijken of er nog vijgen aan zaten. En er zaten geen vijgen aan, want het was niet de tijd van de vijgen. Dus een hele vreemde geschiedenis eigenlijk, van hij gaat iets zoeken, wat er dus gewoon niet kan zijn. Dus hij zoekt vruchten in een tijd dat er geen vruchten zijn. En dan doet hij iets, hij zegt tegen die boom, dat niemand meer vrucht van u eten in de eeuwigheid. En zijn discipelen die horen het. Dus hij wordt echt een beetje boos, teleurgesteld dat er niet is wat hij graag zou willen hebben. Terwijl het niet de tijd ervoor was. En hij vervloekt die boom. Het is laat geworden, ze ging naar buiten, ze ging naar de stad uit. Ze komen smorgens weer terug op de weg naar Jeruzalem. En ze komen voorbij die boom en ze zien dat die vijgenboom helemaal verdord was vanaf de wortels af. Dus hij was gewoon helemaal dood. En Petrus, het zal Petrus niet zijn, die herinnert wat Yeshua zei en die zegt, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, die is verdord. En Yeshua antwoordt en zei tegen hem, heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. En ik denk dat dit de reden is dat hij dus dit gedaan heeft. Om hun te laten zien, voor ons luisteren, ik spreek wat uit in geloof. En het gebeurt. Ik heb er niet aan getwijfeld dat het gebeurde en het gebeurt. Ik vervloek die boom en de volgende dag is die boom helemaal verdord. Nou, wat zeggen ze nou in de reformatorische kerken? Dan zeggen ze, dominezen zeggen dus, dit gaat over de mens. Dit zegt hij dus uit, tegen de mens. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Als hij dit echt meende, dat het voor de mens is, dan hadden wij hier niet eens meer gestaan. Want dan was het gewoon weg geweest. Want die vijgenboom die verdort, dat betekent dat ook al de mensen waren dan verdord, En dan was, er, dan was er geen mens meer geweest op heel de aarde. Dit gaat niet over De mens. Maar dit gaat over een les die hij wil leren aan zijn discipelen, voor ons luisteren. Ook al is het de tijd niet dat je een bepaalde vrucht wil vinden. Als jij het geloof hebt om die vijfboom te vervloeken, dan kun je die vervloeken en dan verdort hij. En niet dat ze met z'n allen al die bomen moesten gaan vervloeken. Ik denk niet dat dat de bedoeling was. Maar hij wil ze wel een les geven, moest luisteren. Jullie moeten geloof hebben in God. En als je wat uitspreekt in Gods naam, dan zal dat gebeuren. Dat wil ik dat jullie dat gaan doen. Je moet altijd een beetje denken als hij zegt over die bergen. Je moet altijd een beetje denken aan Zwitserland. Ja, misschien een raar grapje, maar dat het verbaast me nog steeds dat de Zwitsers geen borden langs de grens hebben gezet. Verboden voor christenen. Je zult er maar een groepje hebben die alle bergen in de zee gaan werpen. Yeshua zegt: alles wat u bidden begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Je zult het krijgen. Nou, dat is best moeilijk. Maar gebeurt dat altijd? Nee, dat gebeurt niet altijd. Dat is iets waar je best wel mee, mee kan kampen, althans. Ik vind het erg moeilijk. Dat je zegt, ja, er zijn best een aantal dingen die je heel graag begeert, die je graag zou willen hebben, en toch, toch lukt het niet. En wat dat dan precies is, en dat, ik ben niet de enige, je hoort dat van meerdere mensen. En waar ligt dat nou aan? Ja, dat, daar zou ik best wel antwoord op willen hebben. Wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, wat ook uw vader die in de hemel is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw vader die in de hemel is, ook uw misdaden niet vergeven. Dus je moet genegen zijn om mensen die er wat gedaan hebben, om die dus van harte te vergeven. En als je dat doet, dan zal de vader ook jouw overtredingen vergeven. Het betalen van belasting... Marcus 12, vers 13, ze stuurde enige van de die en van de Herodianen naar hem toe. Nee, dus ze hadden een soort alliantie gemaakt tussen de fariseeën en tussen de volgelingen van Herodes. Want ze willen hem op een woord vangen. Ze willen een soort valstrik maken en ze komen bij hem en zeggen, meester, wij weten, nee, dan gaan ze ontzettend prijzen, wij weten dat u waarachter bent, dat zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mens niet aan, maar u onderwijst de weg van God in waarheid. Denk, jonge, hij wordt eerst enorm eigenlijk omhoog geprezen van, oh, wat bent u toch een geweldige persoon. En wat gebeurt er dan? Vaak dat je dat, dan geef je dat er veel aandacht aan. En dan word je een beetje trots en dan val je ontzettend snel, val je eigenlijk in een strik die ze gespannen hebben. Omdat je dan eigenlijk niet meer naar beneden kijkt, maar naar boven kijkt. En ze vragen, is het geoorloofd de keizer belasting te betalen? Dat was ook de reden waarom dus de Herodianen, en waar waren, denk ik, want die waren waarschijnlijk ook in staat om hem dan gelijk in boeien af te voeren. Moeten wij betalen of moeten we niet betalen? Nou, je hoort het wel eens van christenen: van ja, wij horen eigenlijk geen belasting te betalen, want wij horen bij het Koninkrijk van God. En het Koninkrijk van God, dat heeft geen belasting. Nee, dus wij hebben eigenlijk niks met de overheid te maken. Nou, dat zeg je, Sjömen sure niet. Dat hij echt hun rijk kende, zegt hij tegen hen: waarom verzoekt u mij? Dus hij had heel duidelijk in de gaten dat ze dus echt een bezoeking uitspraken. Breng mij een penning op dat ik hem bekijk. Ik vind het zo'n geweldig voorbeeld. Ze bracht de penning en hij zegt tegen hen, van wie is die afbeelding en het opschrift? En ze zegt tegen hem, van de keizer. Logisch, maar Romeinse munten, dus dan gewoon de keizer stond erop. En dan geeft hij wel zo'n geniaal antwoord. Dan zegt hij tegen hen, geef dan aan de keizer wat van de keizer is en geef dan aan God wat van God is. Want God heeft ook bepaalde wetten gegeven over wat er afgedragen moet worden. Dat staat allemaal in de Torah. En de keizer heeft wetten gemaakt die bepaalt wat je aan de keizer moet geven. En God heeft wetten gemaakt die bepaalt wat je aan God moet geven. En zij verwonderden zich over hem. Want ja, wat moet je daar nou tegen inbrengen? Je kunt daar helemaal niets tegen inbrengen. Hij heeft ze weer gevangen met hun eigen woorden. Wat zijn nou de leerpunten? Wees voorzichtig en oprecht als je iemand beschuldigt. Wees voorzichtig met be of veroordelen over zaken die over de heilige geest gaan. Daar moet je echt zo ontzettend voorzichtig mee zijn. Want ja, je speelt met vuur zou je zeggen. Wees nuchter in je beoordeling. Als je Gods wil doet, dan ben je Yeshua's broer of zus. Dat zegt hij zelf. En nogmaals, wat Yeshua zegt, dat heeft hij de vader horen zeggen. Dus als Yeshua het zegt, dan zegt de vader dat. Steek jouw licht niet onder de korenmaat. Laat het schijnen. Zorg dat iedereen jouw licht ziet. En dat het ook echt een goed licht is wat je verspreidt. Gebruik je verstand in jouw geloof net als de moeder. Dus als er ergens in de woorden van God, als er openingen zitten, gebruik ze. Want je ziet dat het gezegend wordt door, zoals je ermee omgaat. Leg geen andere uitleg over de woorden van Yeshua. Betaal wat je